Oké, okay, Jacket. Ik ben fucking vet, check die funky red. Yeah, son, check de cherry, ik hoop, ik kom die vet. Eindbaas, het is een naam die me zeker goed past, ja. Ik draag de broek en nek, traat net als Toepak. Want mijn swagger doet de emmer overlopen. Swagger over die probeert wat ook te komen. En inderdaad, ja, ik heb net het doet, irritant. Dat ik voor de was beroemd Maar ik weet zeker dat vee me goed was Alsof het begin theme naar mij vernoemd was oh, yeah. Dit is mijn spot, en deel ik de lakens uit Watch your background, want ik ben gevaarlijk tuig Ik uh. haat veel ja, dat klopt ik heb de haak-kaart. Die is specially made voor Tjecht ja yeah. En ik ben fucking verder. dus check hem uit Doe je dat dan niet, ga dan lekker naar huis Even fucking vet, dus check hem maar. Even fucking vet, dus check hem maar. Even fucking vet, dus check hem maar. En doe je dat dan niet, ga dan lekker naar haar. Het is die low life, motherfucker. Ik ben altijd blut, standaard student met duizend euro schuld. En is mijn paycheck binnen, doe ik het uitgeven. Fox varen, budget, ik leef die lui's leven. Check, Ik Gelijk beroemd te rijtjes, maar ik schooi nog steeds geld bij mijn meisje. Ja, verstandig worden, dat is verstandig zijn. En dat is het tegenovergestelde van mij. want Steeds een ingetogen klootzak. Met begaaien en verklootten als mijn hoofdvak Ik hou daarvan, stop daar al mijn gevoelens. Kan er weinig aan doen, ik ben er eenmaal zoepachtig. Dus, pap, hey, ik kom niet op dat wachtfronten. En haat je me toch, maak dan een disma te pakken. Misschien neem ik de tijd om te reageren. En doe ik het niet, kon het me niks interesseren. En in principe doe ik niks met mijn leven. Leef van dag tot dag, gisteren ben ik al vergeten. Ik door de week en nog steeds in het weekend. Dus wil de week lekker werken naar mijn b Yes, Yes, baby! Ik geen geen verstand in voor YouTube, maar toch heb ik zat no knowledge Ja toch, of hoe de fuck je dat dan ook zegt. DJ, doe